Van Eck met het nos Journaal. Er is opnieuw iemand in Nederland besmet met het coronavirus. Het is een vrouw uit Delft, meldt het RIVM. Ze zit thuis in quarantaine. De GGD Haaglanden onderzoekt met wie ze de afgelopen dagen contact heeft gehad. De vrouw heeft het virus waarschijnlijk opgelopen in Lombardije, Noord-Italië. Ze heeft geen contact gehad met de andere Nederlanders die ook besmet zijn. In totaal hebben hier nu zeven mensen het coronavirus. De patiënten uit Amsterdam en Loon op Zand... hebben beide twee gezinsleden die ook besmet zijn. In de Duitse stad Essen is een vrouw van 81... met haar auto ingereden op mensen bij een tramhalte. Daarbij raakten twaalf mensen gewond... van wie drie in levensgevaar zijn. De trampassagiers moeten op de weg uitstappen... terwijl het andere verkeer voor een rood stoplicht moet wachten. De Duitse politie gaat vooralsnog niet uit van opzet. Waarom de vrouw door rood reed is niet duidelijk. Mogelijk was er een defect aan haar auto of heeft ze het stoplicht niet gezien. De harde wind heeft in het zuiden van het land flink wat schade veroorzaakt. Zo waaide in Tilburg een boom om die een schutting en een garage vernielde. Ergens anders in Tilburg weiden gevelstenen van een kantoorgebouw. Daarbij raakte een fietser licht gewond. Verder kwamen door de harde wind meerdere bomen op de weg terecht. In Limburg kreeg de brandweer vooral meldingen over afgeweide daken en dakpannen. Het NOS Jeugdjournaal heeft de prijs voor beste jeugdprogramma gewonnen. Dat gebeurde bij de ZEP Awards, een prijs waar kinderen hun stem voor konden uitbrengen. Andere genomineerden waren de serie Brugklas en het experimentenprogramma Checkpoint. Het Jeugdjournaal verzorgde al zo'n 40 jaar het nieuws voor kinderen... in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Het weer, vanavond enkele pittige buien, soms met hagel, onweer en zware windstoten. De wind is matig, aan zee soms stormachtig... Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer regen. En het wordt ongeveer 9 graden. Aan zee staat opnieuw veel wind. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk. Fasten je seatbelts, Hold on. Because it's time for a wild ride. Funkiest Club and House Vibes. I'm a player. In 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1. Welcome to Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes. Hosted. Hosted by DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. Here we go. Woo! Tense. Radio. I'm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 Oh! Hosted by DJ Mazo. Lost, lost, lost, lost.